12 uur. Dit is Jochem Kemaan, de nos Journaal. De dode vluchtelingen die gisteren werden gevonden in een vrachtwagen in Oostenrijk waren waarschijnlijk Syriërs. Ze zijn waarschijnlijk allemaal gestikt. De autoriteiten hebben dat bekendgemaakt op een persconferentie. Onder de 71 doden zijn acht vrouwen en vier kinderen. Ze kwamen via Hongarije, Oostenrijk binnen, in verband met de zaak zitten in Hongarije drie mensen vast. VVD-staatssecretaris Dijkhoff van Asielzaken vindt dat het huidige registratiesysteem voor asielzoekers niet werkt. In het akkoord van Dublin is afgesproken dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land waar ze de EU binnenkomen. Maar Dijkhoff is het met PvdA-leider Samson eens dat de Europese regels aangepast moeten worden. In de praktijk komen de vluchtelingen aan in Griekenland en Italië en lopen vaak zonder controle door naar andere Europese landen. Dijkhoff pleit erom voor een beter registratiesysteem, maar wil nog niet zeggen hoe dit systeem er precies uit moet zien. Hij wil erover praten met de andere Europese landen. In Syrië is afgelopen weekend een jihadist uit Culemborg omgekomen. De familie van de man van 19 heeft aan de gemeente laten weten dat hij is doodgeschoten. Het is niet duidelijk in welke regio de man is omgekomen. De Culemborger was eind vorig jaar samen met een vriend naar Syrië afgereisd om daar te vechten. De politie bekijkt beelden van verkeerscamera's bij de Roertunnel. Gisteren werd daar langs de A73 een dode man naast zijn auto gevonden. De politie hoopt aan de hand van de beelden te achterhalen wat er precies is gebeurd. De man werd door ambulancepersoneel rond 1 uur smiddags dood naast zijn auto gevonden. Op dat moment gingen drie mannen ervandoor in een beige Jaguar met een vals kenteken. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend en wordt sexy verricht. Het weer vooral vanmiddag flinke periode met zon. Zeer lokaal kan er nog een bui vallen. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen vrij zonnig en maximaal 26 graden. Later in de avond trekken enkele stevige buien over het land. Zondag drukkend warm met later ook weer buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 eens langs. De entree is gratis. Zandvoort, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu ZFM Luncht. Luncht. Het lunchprogramma van de ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, na twee uur lang intensieve sportbeweging wordt het dan tijd voor een broodje. Dank aan Henny en Gertjan voor het vorige twee uur Watertorensport. Ik denk dat dat toch wel eens een keer een gevolg had, vervolg gaat krijgen. Nu is het gewoon weer tijd voor, uh, ja, nou, ja, voor de dagelijkse ongein. Uh, ik bedoel, uh, Sierra Lunch. Stand lunch. Ik zou zeggen: als u een broodje op, u, op uw bord heeft liggen, dan eet smakelijk vooral. Ik heb niet eens een kop koffie. En nou, dan noemen ze lunch. Oké, okay, uit. Uh, wat hebben we voor u vandaag? Nou, Toet is er, hè? Toet is er ook vandaag. Ja, is er. Ja, ben je al een ja. beetje, beetje bijgekomen? Of niet? Nou, een heel klein beetje. Ja, want je, je kwam zo buiten adem binnenstappen. Ja, dat ja, was een beetje stressen, maar dat maakt niet uit. Hoe ja. kwam dat nou? Je scooter wil niet stappen. Nee, niet ja, je scooter niet. Je moet ook op de fiets oh, komen. Wind. Dat is veel beter. Ja. Dat vinden die sportlui naast je, die vinden dat ook. Je moet gewoon ja, dat iets kan. komen. Ja. ja. Maar goed, welkom in de uitzending Het is mooi weer buiten hè? Het is heerlijk, het is heerlijk weer En dan te bedenken dames en heren Dat het het hele weekend zo blijft Het wordt het hele weekend mooi weer En uh, dat betekent ook dat u op het strand Vanaf morgen kunt genieten van CFM Radio Want morgen en zondag zijn we weer live Te bewonderen vanaf het strand Bij Talassa Bij het, uh, het paal zitten Daar gaan we dus ook aandacht aan besteden natuurlijk en uh, eens kijken hoe het vandaag gaat allemaal. Of die teller al een beetje omhoog gaat. U weet het, u kunt het uh, initiatief steunen. U kunt natuurlijk bij Talassa gaan kijken bij het paal zitten. Ik weet niet hoe hoog de paal op dit moment staat. Ik zal straks eens even kijken of uh, onze Dolly dat misschien weet. Of die ergens te uh, vinden is. Uh, maar in ieder geval, uh, de bedoeling is dat u tekent. Dat er 50.000 handtekeningen worden opgehaald. Liefst nog meer natuurlijk, maar 50.000 zou een heel mooi getal zijn... De paal is begonnen op 5 meter, moet naar 12 meter. En, uh, hoe meer handtekeningen, hoe ja, hoger die bij gaat. Bij elke duizend handtekeningen gaat hij een meter omhoog. Dus dat moet gewoon langzaam maar zeker gaan gebeuren. Je kunt uh, natuurlijk bij Talassa een formulier tekenen. U kunt dat ook op internet doen via uh, www.nl. Uh, uh, dan hoop ik het goed zeg. Petities 24.nl en dan schuine streep, verplaats windmolens. Maar we zullen het nog even precies uitzoeken wat, wat het adres is. Dat horen we nog wel. Maar ik dacht dat het was. In ieder geval www.petities24.nl En dan een schuine streep. En dan verplaats windmolens. Dus ik dacht dat dat het was. Ah, en als je dat op Google intypt kom je er zeker ook achter. Dan kom je er ook achter. En daar kun je dus gewoon tekenen. En uh, zorgen dat we niet van die belachelijke, lelijke, verschrikkelijke... ...totaal niet uh, belangrijke windmolens krijgen... ...want het is onzin. Om dat nog maar eens even aan te halen... ...die dingen zijn totaal achterhaald... Het heeft gewoon geen enkele zin. Als je groene energie wil... ...dan moet je dat op een andere manier aanpakken... ...en uh, bijvoorbeeld... Uh, ...kiezen uit uh, bijvoorbeeld... ...zonne-energie, want dat is natuurlijk... Uh, ...veel mooier, en die zon die schijnt gratis. Hm. En bla blaast die wind ook gratis natuurlijk... Hm. Ik wilde het al niet zeggen. <laughs> Ik wilde het al niet nee, zeggen, hoor. Nee, maar het onderhoud ja. en het plaatsen van die dingen... dat kost ja, dermate veel geld. Dat het zal nooit één cent opleveren. Het kost alleen maar... Ja, en de, de, het, het antwoord is natuurlijk weer... Op wie dat ja. mee mogen gaan betalen. En we betalen al zoveel. Dus... Te veel. Al te altijd. veel. Dus weg met die horizonvervuiling. Ga gewoon lekker over op zonne-energie. Dat is het beste wat er is. Nou, dat was onze politieke speestekte. <laughs> Lukt het op, Ruud? <laughs> Lukt ons toch weer. Tot ziens. En bedankt voor de uitzending, meneer en Lekker gezellig. Uh, wat gaan wij doen? Oh, we gaan muziek draaien. Ik heb een uh, leuk plaatje klaarstaan. Ja? Is er een van op Bob? De Nieuws. Speer deze duil, Bob. Album gemaakt, Pass It On. En uh, nou, daar zijn al aardig wat singles vanaf gekomen. Dit is er ook eentje. The News. En het volgende dat is S-U-S-O-B, moet ik zeggen. Van uh, een of andere meneer Ratliff. Moet eigenlijk zeggen, Nathaniel -O -B. I'm on a need someone to help me. S-O-B. s somebody's b I'm gonna need someone to hold me down I'm gonna need someone to care I'm gonna rise and shake my body I'll start pulling out my hair I'm gonna cover myself with the ashes of you And nobody's gonna give a damn Son of a bitch! Bugs are crawling on me. My head is aching, hands are shaking, bugs are crawling all over me. My head is aching, hands are shaking, bugs are, are, are, are, are crawling all over me. Son of a bitch! Nieuwe plaat, de Nathaniel Raedliff heet de man. Well, a bitch. En dan weet je ook gelijk wat SOB betekent. Son of a bitch. Ik vind het wel leuk plaat trouwens. Ja, ik vind het wel leuk. Son of a bitch, oftewel S-U-S-O-B. -S Zo was het. Ja, ik was weer van de programmaleider op mijn donder dat ik niet van die grove taal mag uit. Jij hebt het niet verzonnen. hè? Jij hebt het niet verzonnen. Nee, dat is waar. Maar ah, dan moet hij die Nathaniel Ridley van nog bellen. Ja. We verwijzen naar hem. Ja. ja. Maar ik vind het wel leuk, leuke plaat trouwens. Ik vind ja. het wel lachen. Goed, we gaan naar de 3-1, want het is alweer doorkwart over. En uh, u weet dat we zijn uh, zeer plekse, trouwens toch. De 3-1, ik vind het een hele mooie. In één. En vandaag hebben we een solmeneer, namelijk Billy Ocean. Jawel.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 Was dat... Eh... Uh, ja. Love hurts without you. En uh, dan ook nog... Suddenly. Een prachtige ballad... Van uh, deze man. En uh, ja, het laatste nummer, When The Going Gets Tough. Ja, dat was het eigenlijk een beetje. Billy Ocean, soulzanger uit Amerika. En uh, dat laatste was wel een van zijn grootste hits, denk ik. When The Going Gets Tough. Ik denk uit de jaren 80 of 90, zoiets. Zou het horen. In ieder geval, <coughs> nou, het was een leuke, lekkere 3-in-1 om aan te horen. Zo op deze officiële laatste werkdag van, uh, van, uh, van de week. En uh, nou ja, ik kijk even naar de klok. We zijn iets aan de vroege kant, maar dat geeft niet. We gaan even goed gewoon naar het nieuws. Ja, we gaan eens even kijken in Amsterdam. Het nieuws bij ZFM Zandvoort vandaag gepresenteerd door Toet Spaans. Wow, ah, kijk nou toch, de jingle is helemaal aangepast. Wat lekker. Um, het natuurgebied in Bulgarije, waar de gemeente Amsterdam... enkele honderden damherten naartoe wil verhuizen om ze te redden... blijkt een populaire jachtbestemming te worden. Dat ontdekte de Telegraaf op de website van het Rodopen Natuurpark. In de Amsterdamse waterleiding Duinen bij Zandvoort leven ruim 3000 damherten... terwijl er eigenlijk maar plek is voor maximaal 800... De gemeente wil daarom in de winter van 2016 experimenteren om ze onder te brengen in Bulgarije, zodat minder dieren hoeven worden afgeschoten om de populatie te verminderen. De wethouder Udo Stok schreef eerder deze week aan de gemeenteraad dat de damherten in een natuurpark kunnen grazen in een verlaten landbouwgebieden. Het afschieten van de dieren in de waterreinigduinen zou ondanks de verhuizing nog wel noodzakelijk blijven. Dan gaan we naar de nachttrein naar Haarlem. Wat een top idee werd er geroepen. Het werd tijd voor een nachttrein tussen Amsterdam en Haarlem... zo blijkt uit de reacties op Facebook. Op de plannen voor een kraal actie om zo de nachttrein te kunnen realiseren... wordt over het algemeen positief gereageerd. Bijna duizend mensen hebben de post geliked... die tot nu toe zo'n negentig keer werd gedeeld... Het idee is dat je voor 100 euro alle nachttrein moet kunnen hebben. De initiatiefnemers van de actie hopen zo 1000 of 100, sorry, 100 treinen bij elkaar te kunnen sparen. En dat bedrag vervolgens neer te leggen bij de provincie. Die laat overigens weten dat die nog helemaal de plannen niet kent. Dus we zijn benieuwd wat daarvan gaat worden. Er is een klopjacht geopend op de Haarlemmer, die nu waarschijnlijk 20.000 euro gaat mislopen. Heb jij afgelopen mei een lot gekocht bij de ACO in Schalkwijk... dan wordt dit misschien echt jouw lucky day. De lotto is namelijk dringend op zoek naar de kansspeler... die zijn of haar eerlijk verdiende 20.000 euro nog niet heeft opgehaald. Verder, samen met vier andere winnaars... deelt de vermoedelijke Haarlemse speler 100.000 euro. Het lot waarmee de winst tijdens de trekking van 9 mei werd behaald... Hij de volgende cijfers. 10, 17, 26, 37, 42 en 44. En de jackpotkleur was blauw. Oh, Herken gaten. je deze serie? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de lotto. Want in ja, na een jaar komen de prijzen echt te vervallen. Het zou toch wat wezen, hè? 20.000 euro kan je gewoon ophalen, joh. Even kijken. En dan hebben we nog een, um, een, een iets wat verontrust berichtje vanuit Texel... De haai is echt terug aan de Nederlandse kust. Beroeps- en sportvissers bij de waddeneilanden krijgen er steeds vaker eentje in hun netten. Om erachter te komen hoe groot de haaienpopulatie is... gaan de waddenverenigingen en garnalenvissers samen onderzoek doen. Alle haaien die de vissers per ongeluk in hun netten vangen krijgen een merkje in de rugvin. We krijgen na een paar maanden geleden berichten van de garnalenvissers dat ze steeds haaien vingen... Het zijn wel kleintjes, vertelt deskundige Paddy Walker... van de Nederlandse Elasombranchen. Dat zijn kraakbeenvissenvereniging. Ook roggen. Toen hebben we gezegd, nou, we gaan ze wel merken... want zo op die manier kunnen we informatie krijgen... en inzicht over waar ze naartoe zwemmen enzovoorts. Dus de Nederlandse haai is weer terug. Um, dan gaan we naar het weer, Ruud. Of geen weer, zomer of hartje winter? Het weerbericht luidt als volgt: Gisteren was het een kletsnatte dag met buien geregen. Het leverde inclusief de buien van woensdagavond een etmaalsom op van 39 mm. Over de hele maand staat de teller inmiddels al op 133 mm en de temperatuur kwam uit op zo'n 19 graden. Vandaag ziet het weerbeeld er een stuk beter uit. Het blijft droog en er zijn flinke perioden met zon. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een waarde van ongeveer 21 graden. Vandaag en de komende nacht blijft het droog en zijn er flinke opklaringen. De zuidwestenwind waait overwegend matig en de temperatuur daalt naar een graadje of 12. Morgen zaterdag is het ook prima zomerweer met flink wat zon... Het blijft opnieuw droog en bij een, zwak tot, uh, bij een tot zwak afnemende en naar het oost draaiende wind stijgt de temperatuur naar waarde omstreeks 22 graden. Zaterdagavond en de nacht naar zondag is het nog bewolkt en valt er wat buige regen. Sorry voor de paalzitters die nacht. De noordoostenwind waait meest matig en de temperatuur zal dalen naar zo'n 16 graden. Dan gaan we nog naar het weerbeeld van zondag. We starten die dag met de bewolking en mogelijk wat regen maar al vrij snel wordt het droog en komt de zon tevoorschijn. De wind waait meest matig uit het noorden tot noordoosten... en de temperatuur stijgt naar zo'n 25 graden. Zondagavond neemt de bewolking weer toe... en in de nacht naar maandag komt het toch weer tot buien geregen. De temperatuur zal dan dalen naar ongeveer 17 graden. Zondag om 12 uur dan is het gewoon droog hoor. En dan ben ik op strand dus... Kijk, dan moet het gewoon lukken. What? Wow. This is Lana Del Rey. And the number eight, Terrence loves you. en en uh, uh, heard it through the grapevine. Lekker in Zandvoort. Ja, we hebben weer een hele speciale dit keer. Um, ik heb uh, gesproken met Bram van uh, Strand en Ahoy. Dat is naast de Lassa, waar die paal staat, weet je wel, van paal zitten. Ja. En daar uh, worden natuurlijk handtekeningen verzameld. Nu kun je dat zelf ook doen door uh, uh, een lijst te maken. En gewoon langs de deuren, bij het station, uh, op strand, weet ik veel waar... zoveel mogelijke handtekeningen te verzamelen, verzet de windmolens. En die lever je dan in bij Ahoy, bij Bram. En die gaat kijken uh, dinsdag 1 september. Dat is de laatste dag dat je daar kan inleveren. In ieder geval van deze uh, uh, uh, actie. Uh, en hij gaat dan kijken wie de lijst met de meeste handtekeningen in heeft geleverd. En die wint dan vervolgens tw voor twee personen een hamburgermenu. Zo. En dat is echt zo niet zo'n uh, McDonald's hamburgertje. Maar echt een goede stevige hamburger. Die echte, weet je wel. Ja. En echt buiten een broodje, patatje ernaast op een bord, helemaal leuk, helemaal lekker. Goed zo. Dus um, uh, zoveel mogelijk handtekeningen voor uh, uh, het, het paal verzet uh, de windmolens. En uh, lever die in bij Bram van Ahoy. En wie weet krijg je een menu aangeboden voor uh, twee personen. Nog lekkerder, ja, echt lekker. Heel lekker. Ja, en wat dat uh, paal zitten betreft, jongens, en wat die handtekening betreft, gewoon doen hè, want ja. dat moet gewoon gebeuren. Want we willen gewoon dat hij donderdag, volgende week donderdag als de actie stopt, dat hij dan op 12 meter staat, want dan moet Dolly erop. Ja, dat moet mee het mee doen. En we willen Dolly wel eens boven alles zien uitsteken. Nou. Ja, ik vind het zo stoer dat hij doet. Ja, ze hebben nog hoogtevrees ook. Ja, precies, daarom vind ik het echt zo stoer. Het is wel een manier om gelijk je hoofd te overwinnen. Dan kan ja, ze een keer de pols neerkijken. Ja, dan door. kan ze eindelijk eens de pols neerkijken. <laughs> ja. Go, Dolby, go. <coughs> zo is dat. Maar iedereen hoor. Ik vind het van iedereen geweldig dat ze dat doen. En okay. zo'n mooi initiatief van Huig ook. Dus. Ja. Ik heb deze walls tussen de wereld en me. Want het was easy. Want het was easy om be te zijn. Maar yo. You're the only one to see through, so you can be my second shadow if you want to. But only if you want to. And would you ever give up when the times get tough? Could you ever give up when you've had enough? I would never give up if it means that much. But if I. Van de Fall Down van Ellie Ayer. Ja, ja, en het is alweer uh, bijna tijd voor het uh, weer in het nieuws. En we gaan nog even een leuke oude draai. Van de Bonzo Dog Dooda Band. I'm the Urban Spaceman. Bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur, het uh, is dus maar even dat je het weet. Hè? Elke dag elke werkdag van uh, maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 2 dit programma Zandvoort Lunch. En uh, we gaan uh, ze langzaam uh, meenemen naar het nieuws en het weer van 1 uur. Gaat ah, het harten. Wat Wat gaat het hard, hè? Wat gaat hard? De tijd. Wat oh, de tijd? Gooit weten, is het alweer een uur voorbij. Ja, jongen, ja, ja. Time flies when you're having fun. Wow. Hé? Ja. Zei Angela ook vanmorgen. Time flies, dan gooien ze me de wekker in mijn hoofd. Godverdorie. Ik durf het. Toch wel in met van die hele grote bellen bovenop, hè? Ja. Het huwelijk trouwens doet, dat weet jij nog niet. Jij gaat binnenkort ook trouwen. De, het, het huwelijk is een uh, soort overeenkomst. waarbij je elkaar dan levenslang het verwijt kunt maken dat je snurkt. Ah, pochte dat doet hij nu al. Hij speelt gewoon vals. Oh. Waarom ga je dan trouwen? Ja, dat is zo'n schatje. Oh, god. Ja. Je zwakke plek hoor, dit. We zijn ook heel romantisch via de mail te horen gekregen dat we in Ondertrouw zijn gegaan. Oh, wie, wie? via de mail. Ja, ja. dat is toch typisch, hè? Ja, dat is ja. wel heel, heel typisch. Heel bijzonder, hoor. Maar dat ja. schijnt te kunnen tegenwoordig, ja. hoor. Je kunt gewoon in Ondertrouw gaan via internet. Ja. Hoef je helemaal niet meer naar het stadhuis en zo. En nee, ja, ja. Nee, nee, nee. Even naar Curaçao op en dat gaat dat niet, hè? Nee, nee. Wie gaat nee. er dan ook op Curaçao trouwen? Ja. Ja. Dat uh. Doe je het niet? Nee, eigenlijk niet. Ja, we gaan naar het nieuws in het weer van 1 uur. En uh, we zien u straks weer terug. Volgende uur. Tot zo.